Goedemiddag, opluchting bij nabestaanden over straf voor Breivik. Wilders frustreerde mijn werk in Europa, zegt Leers. En ook bij bouwbedrijf Volker Wessels moeten er mensen uit. Zonnige periode vanmiddag, vooral in het noordoosten, nog een paar buien. Het wordt 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Dan hebben we morgen veel buien, ook een beetje zon. Het wordt 22 graden morgen bij een stevige zuidwestenwind. Anders Breivik is tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld... vanwege de 77 slachtoffers die hij maakte vorig jaar juli. De rechter in Oslo las de straf kort na 10 uur voor. Dit is een unanimous, unanimous judgment en it heeft de volgende conclusie. Anders Bering Breivik, geboren 13 februari 1979... A for a term of 21 years and a Het was een unaniem vonnis. Hij krijgt dus 21 jaar. Al kan die straf nog worden verlengd. Toch krijgt Breivik daarmee zijn zin, zegt correspondent Rodien Kretom. Je zag gewoon dat Breivik uh, heel opgelucht uh, was. Dit is wat hij uh, wilde. Hij wil de uh, gevangenisstraf omdat hij uh, serieus genomen uh, wil worden. En zijn ambitie is ook om vanuit die gevangenis... een, een netwerk op te bouwen met uh, gelijkgestemden. Daar is hij nu al mee, mee bezig. Dus hij schrijft heel veel uh, brieven. Hij krijgt ook uh, veel brieven vanuit de hele wereld. En ja, hij heeft bijvoorbeeld ook ambities om uh, boeken te gaan schrijven. En opvallend genoeg, ook de nabestaanden van de slachtoffers... zijn opgelucht over de straf. Ze vinden dat hij... Uh,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 waarschijnlijk een hele leven vast vindt. En het lijkt erop dat de meeste noren zich in die straf kunnen vinden, zegt deze voorbijganger. It was such a shock to most Norwegians when this happened, so I think this is a relief for everyone and yeah, I think this will be like positive for foremost Norwegians. Maar de mensen maken zich ook zorgen over wat breef ik vanuit de gevangenis allemaal van plan is. So far is the positive thing. Er zijn ook nog veel mensen die Breivik volgen en aan wie hij brieven schrijft. En naar verwachting zal hij vanmiddag nog een korte verklaring afleggen. Het voorlezen van het vonnis gaat naar verwachting tot ongeveer vier uur vanmiddag duren. Rijke schoolbesturen die geld hebben opgepot... moeten hun reserves alsnog inzetten voor goed onderwijs. Dat staat in een brief van minister van Wijsterveld aan de Tweede Kamer. In het basisonderwijs gaat het om 136 miljoen euro... en in het voortgezet onderwijs om 46 miljoen. Met de schoolbesturen is afgesproken dat ze het geld alsnog gaan besteden... aan verbetering van het onderwijs en de inspectie gaat daarop letten.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 De scherpe toon van Geert Wilders heeft in Europa, als het gaat om poging om de Europese richtlijn voor gezinshereniging aan te scherpen, roet in het eten gegooid, dat zegt minister Leers van Immigratie. Hij reisde de afgelopen anderhalf jaar door Europa om te lobbyen voor een strengere richtlijn, maar uiteindelijk besloot de Europese Commissie die richtlijn voor gezinshereniging niet te veranderen. Geert Leers wijt dat deels aan de PVV. Wat ik heb aangegeven is dat uh, zeg maar, als je in Europa aan het werk bent, dat het niet echt helpt als er dan in Nederland kwalificaties worden geuit over uh, de Eurocommissaris of uh, Polen Meldpunt of wat dan ook. En dat dat uh, dan heel lastig maakt om uh, op een rationele, uh, zuivere manier die discussie aan te gaan. Nou, dat heb ik aangegeven, dat dat uh, het lastige was in uh, het gevecht wat ik moest leveren. Ik had gehoopt dat we op een fatsoenlijke, verstandige manier het verhaal naar voren hadden kunnen brengen, kunnen aantonen. En dat kunnen we nog steeds. Daarom sta ik er ook zo achter, inhoudelijk. Maar er hebben zoveel CDA'ers van tevoren gezegd... wat u nu zegt, van ik had gehoopt dat we het kunnen doen... dat wordt heel moeilijk met Wilders uh, in de nek. Ja, maar uh, al die CDA'ers wisten ook dat er maar één mogelijkheid was. Uh, namelijk, uh, op dat moment was de enige te vormen coalitie die co coalitie. En ook CDA'ers die zeggen, je had ook kunnen zeggen... dit moeten we gewoon niet willen als CDA. Ja. Maar goed, dan was er op dat moment was een enorme impasse. Uh, we hadden al een formatie die erg lang duurde... We moesten wel vooruit. En er was in ieder geval een coalitie die gezamenlijk de guts had... bereid was om er wat aan te doen. Je weet ook dat er een afbreukrisico is. En ik analyseer nu waar dat ook voor een deel in heeft gezeten. Zonder overigens daarmee mensen te willen blameren of wat dan ook. Maar goed, u analyseert in verkiezingstijd en u zegt... volgens mij niet geheel uh, toevallig in verkiezingstijd... ik heb me misschien vergist. Nee, ik heb, wat ik zeg is, ik uh, heb me vergist in de mogelijkheid, de ontvankelijkheid van beide partijen. Kijk, dat er een stevig... je zegt het toch niet voor niets nu in de campagne? Ja, maar dat is ook juist bedoeld om uh, te kijken of we nu uh, met het oog op de te vormen coalitie straks uh, wel... Stappen kunnen zetten. Daarover gesproken. Um, er gaan verhalen weer, want die waren al eerder, over een rechtsverdeel in het zuiden van het land dat zich van het CDA uh, wil afsplitsen. Ja, u begint te lachen. Ja. Nee, en ook volgens mij zo uit de dikke duim gezogen verhalen, daar klopt dus helemaal niks van. Eh, we zijn gewoon eh, in het zuiden net zo CDA als eh, hier in het noorden, eh, dat daar een temperamentverschil zit en een, en een cultuurverschil, dat is duidelijk. Maar een cultuurverschil, men vindt het allemaal wat te links worden. Als het CDA een echte volkspartij is, en dat is het volgens mij, kunnen we die verschillen eh, makkelijk overbruggen. Dat zei Gert Leers in gesprek met Barbara Terlingen. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Volker Wessels, het bouwbedrijf, gaat reorganiseren. Volker draaide in het eerste halfjaar weliswaar 17 miljoen euro winst. Maar dit jaar gaan ze toch banen schrappen. 300 van de 12.000 banen in Nederland gaat verdwijnen. Volker, uh, Volker Wessels heeft veel last van de crisis in de bouw. Topman Geert van der Aast, goedemiddag. Goedemiddag. 17 miljoen verdienen, toch 300 man eruit. Kunt u dat uitleggen? Nou, we zien gewoon dat de markt in Nederland met name sterk terugloopt. En dat heeft alles te maken met de crisis op de woningmarkt, de malaise bij kantoren... en ook wel de teruglopende bestedingen bij de infrastructuur. En dat zal toch uiteindelijk leiden tot het feit dat je je organisatie daarop moet aanpassen. Ja, ingedwongen ontslagen. Sluit u die uit? Die sluiten wij niet uit. Wel is het zo dat we natuurlijk optimaal ons gaan inzetten... om mensen van werk naar werk te begeleiden. En zoals u al zei, er werken in, uh, bij Volker in uh, Nederland 12.000 mensen. En we zullen ons uiterste best doen om mensen elders binnen het concern... aan het werk te, te blijven houden. Nou zijn er allemaal sombere geluiden. Het gaat al jaren slecht in de bouw. Dat weten we allemaal. Vanmorgen ook weer een uh, groot verhaal in het AD. Massa ontslagen en zo. Hoe staat Volker uh, er nou voor? Wat zijn de lichtpunten bijvoorbeeld? Nou, wij hebben vandaag onze halfjaarcijfers gepubliceerd en uh, wat we daarin zien is dat de omzet is toegenomen met 6%. En ik denk dat dat uh, met name komt doordat we ons tijdig hebben gefocust op uh, groeimarkten. En dat is met name de markt in Canada, dat is ook uh, de markt in uh, energie en telecom. Daar zie je groei. Uh, dat is op zich positief. Het orderboek is ook uh, daar toegenomen... Uh, wat we daarentegen zien uh, is dat, uh, zoals al eerder gezegd, dat de markt in Nederland op het gebied van bouw en infra wat er achteruit loopt. Alles bij elkaar staat de onderneming, en wat dat betreft natuurlijk best redelijk voor, door het ook tijdig inzetten van dit soort strategische initiatieven. Waarbij je dan een stuk diversiteit aanbrengt binnen de onderneming. Maar de winst uh, die uh, moet vooral komen uit het buitenland zoals u net aangaf. De winst komt voor een deel uit het buitenland en komt ook voor een deel uit zaken als energie en telecom. En dat zijn strategische speerpunten waar we een aantal jaren geleden al op hebben ingezet. Dat wil niet zeggen dat we niet ontzettend ook ons best doen en druk in de weer zijn met onze kernmarkten in Nederland. Op die bouw en infra, natuurlijk zijn we dat. Uh, maar goed, we kennen uh, wat er op dit, uh, met z'n allen wat daar gebeurt. Hè. Er is een flinke malaise bij de woningbouw, bij de kantoren... en ook ja. de bestedingen, met name weer de gemeente, loopt achteruit. Dus daar, daar zullen we toch ook iets aan moeten doen. Goed dat er meer potjes op het vuur zijn, hoor ik u zeggen. Meneer Van der Aast van Volker Wessels, dank u wel voor de uitleg. Dank u wel. Een deel van het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven is ontruimd. Want er staat rook in het gebouw. Die rook is afkomstig van een brand die korte tijd op het dak heeft gevoed. De brandweer had het vuur snel onder controle. Maar die rook die werd via luchtinstallaties naar binnen gezogen. En daardoor was het nodig een groot deel van de polykliniek te ontruimen. Bezoekers van het Maxima Medisch Centrum hebben te horen gekregen... dat ze vanmiddag niet meer in het Eindhovense ziekenhuis worden geholpen. Vorige Olympische Spelen in Peking won ze de meeste medailles. Twee gouden en twee zilveren. Zwemster Mirjam de Koning. Niet zo bekend als Renomi of Jojo, maar zeker ook deze Spelen, deze Paralympische Spelen... een medaillekandidaat op vijf onderdelen. De Koning vertrok vanochtend samen met een grote groep... Paralympische sporters naar Londen. Joris van de Kerkhof. Ik heb... Mirjam de Koning zwemt. Ja, ik ga er ook mee zwemmen. En Mirjam de Koning moet nu eerst om haar oranje koffer een extra hoesje doen. Ook nog een hoesje met een koe daarop en Holland. En dan hier gewoon je naam. En dan aan de andere kant ook. Er moet eigenlijk een rolstoel hè? En er moet een label gedaan worden aan haar koffer en een rolstoel. En dan is alles klaar. Is herkenbaar. Hoeveel medailles neemt u ja, mee? Ja, ik hoop vijf. De kans is wel vier. Kleurig. Michael Phelps van. De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 Om te volgen. Ja, maar er zijn zoveel verschillende klassen. Ja. ja, iedere handicap heeft een eigen klasse. En wat is uw handicap? Ik heb een dwarslezing. En al, al heel lang? 2000. En daarvoor zwom je ook? Ja, ik heb altijd geswommen. En op niveau? Redelijk. En het echte niveau is gekomen na het dwarslezing? De medailles zijn gekomen uh, Nou, de, eigenlijk meer de tijd om inderdaad te gaan trainen en een ander doel te hebben. Dat merkte ik eerder bij de basketballers... dat die gemiddeld wat ouder zijn. Als ik u zo aankijk... Ik uh, haal de leeftijd inderdaad omhoog. Want hoe oud bent u? Ik ben 43. En de jongste is uh, 16. <laughs> sterkte de komende ja, dagen? gaat wel lukken. Ik heb er veel zin in, ja. Wanneer is welke finale? Ik heb de 30 heb ik er onder de Ik heb de eerste 400 vrij... De derde heb ik 200 wissel. De vierde heb ik 50 vrij. Dat is voor mij de belangrijkste. En dan de negende, en de 100 vrij. Ik hoop dat iedereen mee heeft kunnen schrijven. Is goed. <laughs> Bedankt. En het Radio 1-journaal doet vanaf volgende week maandag verslag van de Paralympics. Sport. Jan Ulrich, de wiel oud wielrenner, die uh, krijgt er mogelijk een aantal toerzegers bij. Uh, maar daar houdt hij zich eigenlijk helemaal niet mee bezig. Want zijn voormalige rivaal Lance Armstrong moet waarschijnlijk zeven toertitels inleveren. En Ulrich eindigde drie keer als tweede achter Armstrong. En hij zegt in de reactie, ja, ik ben trots op mijn tweede plaatsen. Armstrong wordt gestraft uh, door het Amerikaanse antidopingbureau USEDA. De Amerikaan gaf zijn juridische strijd tegen een tuchtzaak op. Wielerverslaggever Gio Lippens daarover.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 Het is dus 13 over 1, we gaan naar de AWD. Dennis mooi. Een hele goede middag. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam... ...daar loopt het vast door een kapotte vrachtwagen. Tussen Leerdam en Gorkum staat 4 kilometer file, de rechterrijstok is dicht. Een ongeluk met een tweetal vrachtwagens op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Tussen Amersfoort en Nijkerk staat 6 kilometer, de rechterrijstok is dicht. Verkeer vanuit Utrecht naar Zwolle kan het beste omrijden via Arnhem en Apeldoorn. Op de A50 vanuit Arnhem naar Oost tussen Renkum en Knoopend Ewijk 9 kilometer. En op de A58 vanuit Vlissingen naar Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd bij Schravenpolder. De weg is nu eventjes dicht. Om, uh, de, er zit daar een iemand bekneld. En dat levert nu een file op van 3 kilometer. Dankjewel. Dit zijn de hoofdpunten. De rechtbank in Oslo is nog altijd bezig met het vonnis tegen Anders Breivik. Toen hij zijn misdaden pleegde was hij toerekeningsvatbaar. Hij zit minstens 21 jaar vast. Opnieuw protest van asielzoekers bij Ter Apel, van Somaliërs. En rijke scholen moeten hun spaarcenten niet oppotten... maar uitgeven aan goed onderwijs, zegt de inspectie. En dat is het einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer lunch met Jurgen van den Berg.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In de reclame wordt volop gerecycled. Oude slogans, liedjes, zelfs acteurs van Welleje worden weer afgestoft. Is dat een nieuwe trend of is het gewoon pure armoede? Een werklunch meteen met reclamemaker Lode Schever. En na half twee is het stand.nl. De stelling, de politiek moet afzien van de forensen tax. De bonden en ook reizigersorganisatie Rover willen af van die tax. De belasting op de vergoeding voor woon- en werkverkeer is door VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie opgenomen in het zogeheten Lenta-akkoord. En dat was om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Politiek moet afzien van de forensen tax. Zoals de stelling bent u daarmee eens of oneens. Sms staat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. www.stand.nl is een website waar u eens of oneens kunt invullen. En als u twittert, doe dat dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Vandaag maak, uh, maakt de bouwgigant Volker Wessels bekend dus dat er 300 banen verdwijnen. We hebben het net in het nieuws gehoord. De bouwsector zit in zwaar weer en het lijkt alleen maar erger en erger te worden. De tijden dat de bouw te boek stond als de aanjager van de Nederlandse economie zijn al een tijdje voorbij. Dit jaar gingen 1500 bedrijven in de bouw failliet. Een vakbond CNV voorziet massa-ontslagen. Ik praat erover met de Taco van Hoek. Hij is directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Dag meneer Van Hoek. Goedemiddag. U houdt elke beweging in de bouwsector nauwlettend in de gaten, hè? Ja, wij volgen het uh, inderdaad opgevoed. goed. Mag ik even vragen, zit u uh, in de horen te spreken of praat u een beetje op afstand? Zo van, uh, dat kan wel. Ik probeer het zo goed mogelijk in te spreken. Oh ja, want ik ben een beetje slecht te verstaan namelijk. Dus probeer inderdaad die microfoon uh, onder uw mond te houden. Ja, dat um, kan best wel. Gaat slecht met de bouwsector. Uh, ho Hoe lang is dat al het geval? Uh, nou, we hebben nu vijf portalen van uh, krimp achter de rug... En dat is toch wel uh, opmerkelijk. Als u bedenkt dat uh, als er twee kwartalen Krimp van de Nederlandse economie is, dan spreken we al van een recessie. Yeah. Uh, het is dus vijf op één van de kwartalen van Krimp. En wat nog zorgelijker is, is dat uh, ja, ook de ontwikkeling van de ordeportefeuille en de ontwikkeling van de vergunningen, uh, ja, ook zeer onpuntig is de laatste tijd. En dat werkt ook een schaduw vooruit. Dus uh, de productie zal voorlopig in ieder geval nog blijven krimpen en de werkgelegenheid ook. Het aantal faillissementen is gestegen. Uh, de bonden die hebben het woord massa-ontslag al in de mond uh, genomen. Hè? Moeten we daar echt bang voor zijn in de bouw? Ja, nou als je kijkt naar uh, het ritme in de bouw... dan uh, het is het natuurlijk niet zo dat... Uh, laten we zeggen, ja, het is niet zoals je normaal bij één groot bedrijf praat... natuurlijk over een massa-ontslag voor iedereen eruit gaat. Het is een, is een geleidelijke proces. Maar ja, we zitten al ongeveer drie jaar in een uh, periode van uh, dalende werkgelegenheid... En er lijkt op dit moment zelfs enige versnelling in te zitten. Dus ik kan me de grote zorgen daarover wel voorstellen. Ja. Uh, wat is de kwetsbaarste groep? Nou, ik denk, de, uh, je ziet twee dingen. Uh, aan de ene kant zie je dat jongeren heel moeilijk uh, de sector in kunnen komen. Uh, het aantal vacatures staat ook op een historisch dieptepunt. Zelfs nog lager dan, laten we zeggen, in de vorige crisis tijdens 2010. Uh, dus je ziet ook dat het aandeel van jonge mensen sterk... Afnemen, nou, dat is natuurlijk vooral het verschil voor jonge mensen zelf kunnen toetreden. De groep waar we ons de meeste zorgen over maken zijn eigenlijk oudere werknemers. Uh, als die hun baan verliezen en uh, niet beginnen uh, kort te keren, dan de inzetbaarheid dat is dan heel moeilijk. Iemand die op zijn uh, 48ste zijn baan verliest en vijf jaar langs de kant blijft staan, ja. uh, die zal heel moeilijk terug kunnen keren, ook als het straks weer beter gaat om te bouwen. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat als je nu jonger bent en, en je hebt al uh, het idee van nou misschien wil ik wel eens in die bouw gaan doen, dat je nog wel een paar keer nadenkt om aan een opleiding te beginnen, toch? Ja, nou ja, er is wel animo voor opleidingen op zichzelf nog. Maar het punt is dat het heel moeilijk is om leerlingen te plaatsen. Je moet te je realiseren dat leerlingen die met hun handen werken... Uh, die krijgen eigenlijk een arbeidscontract. Ah. Die werken vier dagen in de week, zitten één dag in de week op school... en dat werk is er gewoon. Dus, ja. uh, het probleem op dit moment is niet dat er geen leerlingen te vinden zijn... maar we kunnen uh, arbeidsplaatsen voor die jonge mensen niet, uh, niet bieden. Ja. Uh, meneer Van Hoek, we zitten midden in de verkiezingscampagne natuurlijk. Uh, politieke partijen zeggen ook allemaal... Hè, we moeten die bouw uit het slop trekken. Uh, nou, zegt u het maar voor. Wat, wat, welke maatregelen moeten ze nou concreet nemen? Nou ja, Korte termijn, kijk, we moeten eerlijk zijn: het is niet een kwestie van even op een knop drukken, natuurlijk. Dus een deel van de schade is aangericht, zullen we ook de komende tijd mee gaan doen hebben. Ja, er zijn een paar zaken die belangrijk zijn. Het eerste is denk ik om straks bij de besluitvorming over die pre-crente-aftrek niet te drastisch in te grijpen. Want dat leidt eigenlijk tot extra vraaguitval en zal ons extra problemen op de woningmarkt opleveren als daar. Uh, uh, stevig wordt ingegrepen, hè, ook al is dat uh, gefaseerd. Mm -hmm. uh, twee, uh, wat we op de korte termijn in positieve zin zouden kunnen doen, uh, oh. dat is om uh, aan de ene kant kritisch te kijken naar de leenregels. Uh, dat er, laten we zeggen, wat prudenter geleend wordt, dus is op zichzelf niet zo erg. Maar door starters is de zaak wel erg doorgeschoten. Ja. Er zijn jonge mensen die echt 25% minder kunnen lenen dan voor de crisis. Dus dat is ook een appel op uh, de banken. Nou, dat is vooral een appel aan de minister van Financiën. Ja. Want de banken willen dat wel. Die willen wel rekening houden met de inkomensperspectieven van jonge mensen. Uh, maar die zijn door doordatend, daar zijn de door de financiële markten op de vingers getikt. En daarom kunnen ze het nu niet. Ja. Ja. En de minister van Financiën die kan het regelen. Uh, dat je zegt, ja, laten we bij jonge mensen ook gewoon in redelijkheid met wat inkomensperspectieven rekening houden. Ja. Dan krijgen we die starters weer wat meer in beweging. Nog eentje misschien? Ja. Nog één maatregel? Ja, als, als, als ik hem op de woningmarkt zou, zou, zou betrekken... Uh, dat is toch ook een kapitaal in die hypotheekmarkt uh, te krijgen. Nou, daar spelen initiatieven rondom pensioenfondsen, je hoort daar het een en ander over. Dat zou belangrijk zijn. En als ik een laatste punt mag noemen, want anders hebben we het alleen maar over de woningmarkt, maar de ellende zit ook breder in de bouw. Uh, dat is toch bijvoorbeeld bezuiniging in de infrastructuur, of uh, met name onderhoud en zo, waar je nu ziet dat de gemeenten natuurlijk financieel lastiger zitten. Ja. Uh, ja, zoveel mogelijk proberen de bezuinigingen denk ik, in de consumptiesfeer proberen te plaatsen. En, en niet zozeer het onderhoud, want ja, het leidt ook tot schijnbezuiniging in zekere zin... want later moet dat onderhoud nog een keer gepleegd worden. Ja. We kunnen het beter nu plegen, nu er zoveel mensen langs de kant staan. Duidelijk. Dank u wel dat u even aan de telefoon kwam. Taco van Hoek, hij is directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw... volgt alle bewegingen in die bouw. En ik had het idee dat hij zelf een foyer aan het bouwen was. Maar goed, dat is mijn observatie van deze kant. Um, ik zei nog zo, geen bommetje! Wie herinnert zich niet deze MelkUnie-reclame... met Pier Massini en een koe natuurlijk in de hoofdrol. Hij keert weer terug en hij is niet de enige gouden oude die herintreedt. Ik hou van lekker fris, ik hou van lekker anders. Uh, zo in mijn sas met badendas, nou doen ze allemaal maar op. Reclamemakers kiezen steeds vaker voor het oude vertrouwde. Zo lijkt het. Lode Scheven, goedemiddag. Goedemiddag. U bent oprichter en creatief directeur van reclamebureau Indie. Um, ja, klopt. Zijn het nou de reclamebureaus of de adverterers... die teruggrijpen op die oude successen? Ja, ze doen het samen, maar ik denk dat het uh, vanuit adverteren... Komt toch wel ja, ik denk het wel. Ik het, over het algemeen vind ik het een beetje armoede. Het is ik wou, ook waar zeggen, want dan is het pure armoede als de adverteerders er al zelf mee komen. Nou, het, het, het komt natuurlijk allemaal een beetje vanuit angst. Ik bedoel, uh, je hoort het net ook met die manier in de bouwen. Dat geldt ook bij ons. Uh, iedereen heeft het allemaal wat moeilijker en dan uh, maken ze een denkfout, denk ik in ieder geval, om dan uh, uh, terug te kijken naar uh, uh, hoe ging het ook weer. Wat deden we ook weer toen het allemaal zo goed ging en dan gaan we daarop teruggrijpen. Maar ik. Dat, dat is niet de oplossing, denk ik. Want je hebt natuurlijk wel een soort van retro-trend. Altijd al ja, in, de, in de muziek, ja. in de mode, noem het maar. Dus nou ja, dat zou in de reclame ook kunnen gelden. Ja, alleen je kan wel uh, oude merkwaarden weer uh, uh, naar voren halen. Maar ook met... Uh, uh, oude automodellen die geherintroduceerd worden... zijn natuurlijk wel de vernieuwde versies van dat oude model. En nu precies hetzelfde gaan doen, uh, dat lukt toch niet meer. Want je kan bijvoorbeeld, uh, je had het net over de melkunie... je kan die acteur wel weer terughalen... maar om te beginnen is die uh, zoveel jaar ouder. ook Die koe is waarschijnlijk al lang opge, opgesneden. Die koe houdt het nog wel vol. Oh, en, nog wel. Uh, uh, maar uh, de, de, ook de makers van uh, de eerste campagne... zijn niet meer de makers van nu. En... Uh, Afzien daarvan, dat was toen. En dat was toen leuk en dat was toen fris. Wil ik, ik denk als Benny en Björn nu weer uh, liedjes gaan schrijven. en uh, uh, weer met Anne Friet en Agneta gaan optreden. dat de magie er ook niet meer is. Ja, nou, je kan ook zeggen natuurlijk. als iets, iets scoort. Uh, never change a winning team. Ja, oké. Okay, maar uh, je gaat nu ook. D Dick Nanning gaan niet meer opstellen. Nee, nu, nu zeker niet. Want die ligt. Uh, nee. ligt in de kreukels. Daar. Nee, vandaar. Uh, hoewel het, het gaat, geloof ik, een stuk beter met hem. Een... Ja, nee, maar ik bedoel, dat, ik bedoel, het klinkt als een flauw grapje. Maar er zit natuurlijk wel een waarheid in. Van een winning team, prima. Maar kijk dan naar de, naar de merkwaarden. En kijk dan ook waarom die campagne uh, toen heel erg succesvol was. En probeer die waarde dan weer aan te passen aan deze tijd. Want wat je toen deed, was. Uh, verrassen en daardoor opvallen. En dat doe je nu per definitie niet. Ja. Laten we even, even om, om ja het is altijd leuk om toch te luisteren: even terug naar vroeger: een, een klein blokje met uh, grote ja. leuk. En zo ziet hij maar weer aan het komt opamiet. wel jullie groeien. Nog zo gezegd: geen bommetje. Ik een is <middels> op zin. Is lekker zijn. Heinz Sandwich bread, Lekker fris, lekker anders. Hé! Hey! Beatje! Die hey! zijn... Dat zeg ik. Die zijn van de gomma. Dat zeg ik, gomma. En daarom adviseren wij van WC Int. WC Int. Melk, de witte motor. Tja. Het waren er maar een paar hoor, we kennen ze allemaal. Uh, Lode Schever praat ik mee, oprichter, creatief directeur van reclamebureau Indie. Is het nou, um, uh, u zei het ook al, het eigenlijk, eigenlijk pure armoede... maar is dat ook uh, door de crisis misschien wel ingegeven? Dat adverteerders ze ook denken van nou ja, laten we dan maar gewoon iets doen wat zich bewezen heeft? Ja, dat denk ik wel. En uh, uh, dat is op zich ook helemaal geen verkeerde gedachte... Alleen, uh, je, kan die tijd, um, je kan die tijd niet meer terughalen. Je kan niet zeggen van, uh, toen waren we succesvol. Um, wat deden we toen? Uh, laten we dat nu nog een keer gaan doen. Je kan dan hooguit een stukje, een acteur of een zinnetje uh, van die tijd wel terughalen. Maar de magie van die tijd zou je op een andere manier moeten terughalen. Ja. Dus moet je, je moet van deze tijd weer een nieuwe goede tijd maken, denk ik. Wat, wat doet u als zo'n adverteerder bij u komt en toch zegt van... nou, ik, die campagne die je twintig jaar geleden voor ons bedacht hebt... ja, dat is eigenlijk best leuk. Kunnen we daar niet nog een keer wat mee doen? Nou, dan, ik denk dat wij dan zouden gaan kijken naar... Uh, uh, wat is de kracht van dat merk of dat product? En wat is er echt nodig voor dat product? En in hoeverre uh, uh, is die, is, passen die oude waarden daar nu nog bij? Kunnen we die letterlijk overnemen? Uh, uh, of moeten we die in een nieuw jasje steken? Sommige merken hebben gewoon hele krachtige dingen. Ik denk dat bijvoorbeeld uh, Cora van Mora nog lang niet dood is. En thema's als... Uh, uh, even Apeldoorn bellen, uh, doen het ook nog uh, heel erg goed. Alleen blijf jezelf wel vernieuwen. Ik zou nooit uh, zomaar terug gaan grijpen uh, op iets van toen. Nee. Zijn er slogans die u zelf hebt bedacht... of ermee mee hebt gedacht die, die nog steeds in 2012 kunnen? Nou, ik heb heel lang uh, vormgegeven aan uh, even Apeldoorn bellen. Ik heb dat zelf niet bedacht. Maar dat is uh, typisch zo'n uh, zo campagne die maar door en door en door gaat... En ook maar sterk en sterk en sterk is. Want ik weet nog toen wij eindelijk toen uh, op Centraal Beheer mochten beginnen als creatief, toen uh, was de stemming eigenlijk van nou, daar moeten we nu maar eens een keer mee stoppen. Uh, dat is wel eens een keer afgelopen. Uh, ja, toen dachten wij, dacht het even niet natuurlijk, want uh, nou begint het pas leuk te worden. En toen hebben we daar, hebben we ook die, uh, die zin weer uh, op een nieuwe manier aangepakt. En toen konden we weer jaren en jaren verder. Dus dat komt ook wel voor. Ja. Als je kijkt naar een groot bedrijf, uh, multinational, Heineken... Uh, ja. overal waar je komt uh, schenken ze dat biertje. Uh, nou ja, vroeger was het heerlijk helder Heineken. Uh, toen dat biertje, hè, dat, hebben we, hm. dat hebben we net uh, gehoord. En, en tegenwoordig hebben ze echt iets heel internationaals, iets hips... Um, Eigenlijk kan je dus zeggen dat bedrijf gaat wel mee dan in, in, in de tijd. Ja, nou dat heeft ik, ook, ik, ik ben daar zelf niet bij betrokken geweest... maar ik kan me voorstellen dat er ook een merkstrategie uh, uh, bij komt kijken. Ze hebben meerdere merken dan alleen Heineken. Ze hebben ook uh, Amstel en dat mag niet met elkaar te veel gaan strijden. En biertje is natuurlijk uh, fantastisch leuk... maar wel heel volks en heel populair. En ik kan me voorstellen dat bij de merkstrategie dan past... Uh, om een internationaal uh, bier met allure uh, voor de man van de wereld... Zeg maar te zijn Oeh. dat daar een thema uh, Open Your World uh, beter bij past. Dat is ook een thema wat je makkelijker kan voeren natuurlijk in al die landen uh, ja. met een internationale campagne. Ja. De vraag is natuurlijk even, gaat het wel goed hè, met die tv commercials met name? Uh, José Evers van reclamebureau XXS die zei onlangs in een interview op het teruggrijpen van die oude successen uh, laatste krampachtige poging om reclame te laten werken. Bent u het daarmee eens? Nou, ik, nee, ik denk dat hij dat dat dan twee dingen met elkaar vermengt. Ik, ik denk dat het teruggrijpen is naar, uh, teruggrijpen naar een succesvolle tijd. En ik denk dat we ook niet te krampachtig moeten zijn... over of die uh, traditionele media, om het zo te zeggen... nou hun beste tijd gehad hebben of niet. Ik denk dat uh, er de, met nieuwe media uh, een enorme rijkdom is toegevoegd aan ons vak. En dat je per uh, product en per merk moet kijken... Uh, welk medium uh, daar het meest relevant voor is. En ik vind dat benoemen van dat is geweest... en dat moet het nog zijn... dat is allemaal uh, gefilosofeerd voor uh, na werktijd, denk ik. Nou, nou, feit is wel trouwens dat, dat slogans uit de, uit de 70e, 80e, 90 jaren dat op de een of meer meer beklijven dan wat we nu horen. Ik, bedoel, ik, ik, ik hoor nu niet zoveel om me heen... van uh, wat je toen bijvoorbeeld met die melkunie zo wel had. Nee, maar dat, dat, dat heeft natuurlijk ook wel een beetje te maken... met de tijd uh, die tijd dat we minder media hadden. We, keken, we hadden alleen nog maar tv om naar te kijken. En dat was ook echt zenden, zenden en nog eens zenden. Dus dan kregen we ook alleen maar uh, thema's naar ons hoofd geslingerd. Um, ja, We zijn ook bijna allemaal van de generatie uh, dat we toen gevoed zijn... Met, uh, met die slogans. En die blijven ook wel hangen. Ik heb al eens een keer een onderzoek gezien toen daar... Uh, uh, de grote campagne Biertje hing. En we gingen aan mensen vragen van... Uh, heeft u die billboard gezien? Wat, wat stond daarop? Dat echt het grootste deel echt zeker wist... dat daar Heerlijk Helder Heineken op stond. <lacht> dat, dat zit gewoon in mensen gebakken ja. um, Maar ik denk nog steeds dat er echt ruimte is... voor hele goede merkthema's. Als je maar consequent ja. uh, je thema blijft voeren. En ik denk dat heel veel merken nu... ook door het gebruik van uh, nieuwe media... Uh, dat wel eens vergeten. Ja. Uh, als er nu kinderen zitten te luisteren... en denken van nou, ik wil de reclame in u... Uh, Zou ze wel altijd zien. Doen. Ja? Het leukste Tof. wat je kan doen. Oké. Okay. Nou, uh, bij, dit, uh, bij dit dan een beroepskeuze beroepskeuzeadvies. Uh, uh, nee, gedaan. maar dat is, dat is echt zo. Hè? Want uh, uh, ik vond het heel naar voor die meneer van de bouw. En, en ik, als ik, ik was laatst ergens en toen zei ze: Wat doe je? Ik heb een reclamebureau. Jezus, jezus. Nou, dan zul je het wel zwaar hebben. Ja, natuurlijk. Maar het is zo'n verschrikkelijk leuk vak. En het is zo'n mooi vak. Altijd doen. En juist die kinderen, als ik dat maar even zo mag zeggen. Laat ze komen laat ze komen met nieuwe, <lacht> frisse ideeën. Dan hoeven wij tenminste niet terug te grijpen naar die oude koek. Nee. Dank voor het gesprek. Lodi, gedaan. Oprichter en creatief Directeur van het reclamebureau Indië is hier. Zometeen standpunt rel, Nu is hier Ewout de Jong. Radio 1, het NOS journaal. De rechtbank in Oslo heeft de Noorse massamoordenaar Anders Breivik toerekeningsvatbaar verklaard en veroordeeld tot de maximale straf van 21 jaar cel. De kans is klein dat Breivik ooit vrijkomt, omdat in Noorwegen de straf van 21 jaar steeds opnieuw kan worden verlengd, zolang hij volgens de rechtbank een gevaar vormt voor de samenleving.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 Bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel bivakeren opnieuw Somalische vluchtelingen. Zo'n 25 Somaliërs hebben in de buurt van het complex de nacht doorgebracht. Ze vinden dat ze niet goed worden behandeld. In de omgeving van het asielzoekerscentrum in Ter Apel mogen geen tenten worden geplaatst. De Somaliërs hebben daarom onder dekens geslapen. En een deel van het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven is ontruimd vanwege rook in het gebouw. Die rook was overkomstig van een korte brand op het dak. Bij het blussen is een groot deel van de polykliniek ontruimd. Het ziekenhuis zal vanmiddag geen mensen meer helpen. Dat is het nieuws op dit moment. AMB verkeersinformatie. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam... staat een kapotte vrachtwagen. Tussen Leerdam en Gorkum staat daarom 5 kilometer file... want de rechterrijshoek is dicht. Een ongeluk met een tweetal vrachtwagens op de A28... vanuit Utrecht naar Zwolle. Tussen Amersfoort en Nijkerk nog steeds 6 kilometer file. Ook hier is de rechterrijshoek afgesloten. Als je vanuit Utrecht naar Zwolle wil... rijd dan om via, Apel, of via Arnhem en Apeldoorn. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen Renkum en knooppunt het wijk 9 kilometer door de werkzaamheden daar. En er is een ongeluk gebeurd in Zeeland. Op de A58 vanuit Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Tussen het knooppunt De Poel en de afrits Polder is de weg afgesloten vanwege een technisch onderzoek. Het verkeer staat daar vast over 3 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. Standpunt NL. Jurgen van der Berg. De Bonden en de reizigersorganisatie Rover willen af van de forensentax. De belasting op de vergoeding voor woonwerkverkeer is door VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie opgenomen in het zogeheten lenteakkoord... om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Maar de coalitie van werknemers en reizigers vreest nu... dat mensen vanaf 2013 geld moeten toeleggen om naar hun werk te gaan. Zo'n 600 tot 1200 euro per jaar. En dat zal leiden tot economische stilstand, al dus bij de organisaties. Moet de politiek gehoor geven aan deze oproep en de tax... niet gedeeltelijk, maar volledig verwerpen... Of moet het geld om de overheidsfinanciën op orde te krijgen toch ergens vandaan komen? En moet die tax er gewoon komen? Ik ga erover praten met transporteconoom Jos van Ommeren. Hij is verbonden aan de VU in Amsterdam. Dag meneer van Ommeren. Goedendag. We beginnen in een standpunt. Er nou, altijd met drie keuzes. Daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen. En dan gaan we zometeen doorpraten over die stelling. En uh, nou, daar hebben we alle ruimte. Hier komen de keuzes. Iedereen moet dichter bij het werk gaan wonen. Um, nee. Oh. Je zet mij even op het verkeerde been, ik had al jaren gekruist. Twee, een beter milieu begint bij jezelf, ook als dat iedere dag geld kost. Ja. Je kunt de tax pas invoeren als de treinen altijd op tijd rijden. Nee. nee. Goed, uh, dan de stelling. En ik zeg tegen de luisteraars thuis ook even, uh, of waar u ook maar bent. Doe gewoon mee, eens of onneens. De politiek moet afzien van de Forensen Tax. Dat is de stelling. Uh, wilt u dat invullen, eens of onneens, doe dat dan via de sms. 70-70 kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen, nummer 0800-1101. De website is een mogelijkheid, www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, doe het dan met het hekje standpunt. Uh, meneer Van Ommering, ik ben benieuwd wat u zegt. De politiek moet afzien van de Forensen Tax, eens of onneens. Ik ben het er meer oneens. Waarom? Um, nou, er is een aantal. Eigenlijk is het zo dat die um, forensen tax. Um, uh, er willen nu veranderingen worden ingevoerd. Maar het belangrijkste is dat er geen enkele goede reden is om mensen die verder weg wonen. minder belasting te laten betalen. Um, het is niet uh, goed voor het milieu, maar dat is niet mijn belangrijkste argument. Maar we gaan andere vormen van reizen ook niet subsidiëren. Als mensen naar de Efteling willen, gaan we ze ook niet zeggen: dan uh, krijg je een korting. En het belangrijkste is ook nog dat Nederland... Um, we hebben de langste woonwerkafstand van Europa. We reizen ook nog het meest. Hoeveel is dat dan gemiddeld? Uh, nou, dat is rond de 20 kilometer. Maar we rijden zo'n 24 minuten gemiddeld zo'n uh, woonwerkafstand uh, heen. En terug ook natuurlijk. En, um, en dat, en het dat leidt is dus toe... veel langer dan in, uh, in andere landen? Niet veel langer, maar wel een paar minuten langer. We rijden eigenlijk veel harder. Nederland is echt volgebouwd met snelwegen. Heel mooi. Dus we gaan heel hard... We leggen grote afstanden af en gemiddeld ook nog iets meer. Maar uiteindelijk leidt dat er niet toe dat er mensen ook gelukkig zijn. Dat is ook een argument wat niemand hoort, is dat als je mensen subsidieert, gaan ze verder reizen. Maar mensen maken er ook vergissingen mee. Die nemen banen aan op een uurreis of anderhalf uur reizen. En uiteindelijk blijkt ook uit onderzoek dat mensen... dat daardoor niet beter laten zeggen dat ze gelukkiger zijn. Nee, dus je brengt mensen maar... ook in een situatie die ze eigenlijk helemaal niet willen. Nee, want als je elke dag inderdaad een uur of anderhalf uur in de file staat... Uh, ja, daar word je over het algemeen niet gelukkig van. Nee, de meeste mensen doen dat ook tijdelijk trouwens. Hè, want we hebben het over mensen... Zijn de, ongeveer 7% van de bevolking reist meer dan een uur per dag. Uh, enkele reis naar hun werk... Maar de meeste mensen doen dat maar heel tijdelijk. Er zijn weinig mensen die dat 20 ja. jaar doen. Dat geeft ook aan dat mensen tijdelijk het een tijdelijke oplossing vinden uh, die bij hun woon past. Maar op het moment dat er een, een situatie voordoet dat ze het kunnen veranderen, zullen ze dat zeker doen. Ja. En u zegt dat het eigenlijk gewoon raar is om mensen te stimuleren om eigenlijk ver van hun werk te gaan wonen. Want dat kan door deze regeling. Precies. Zelfs als je niet het milieu-argument niet belangrijk vindt, als je ook als je het congestie-argument niet belangrijk vindt, zou ik het nog niet doen. Nee. Maar goed, dan nu even naar de actualiteit van nu. Uh, we zitten... In de crisis, zoals we allemaal weten. Uh, ja, banen zijn schaars. Woningmarkt zit op slot. Groeiend aantal tweeverdieners. Ja, dan, dan kan je wel zeggen: van uh, uh, je moet niet uh, uh, of je moet maar dichterbij gaan, uh, gaan wonen. Als je dat nu niet doet. Maar dat wordt toch wel uh, behoorlijk lastig dan. Dat wordt ook lastig. Dat is ook lastig. En deze maatregel moet je ook zien op de lange termijn op het moment, niemand gaat op, door deze regel... of haast niemand gaat door deze regel... actief van baan veranderen of van woning veranderen. Maar we weten dat ongeveer elk jaar... zo'n ongeveer 10% van de, van de werkende bevolking verandert van baan. Hetzelfde percentage geldt ongeveer in de woningmarkt. Dus op het moment dat mensen een beslissing nemen van... ik wil gaan verhuizen of ik wil van baan veranderen... op dat moment ga je die uh, belastingmaatregel meenemen. En dan is het dus effectief. Dus binnen een jaar verandert er iets? Nee, helemaal niks. Maar bijna iedereen die werkt, die weet dat hij de komende tien jaar wel eens een keer van baan gaat veranderen, wel eens een keer van woning gaat veranderen. En op dat moment ga je, ja, maak je een berekening van hoeveel krijg ik binnen en hoeveel geef ik uit. En als je dan ziet dat je gesubsidieerd wordt om verder weg te gaan rijden, ja, dan, dan woon je in Utrecht en dan neem je die baan in, in Hilversum. In plaats van ook in Hilversum te gaan wonen. Nou, maar goed, ik bedoel, ook over tien jaar bijvoorbeeld heb je nog steeds mensen die, nou ja, twee partners die allebei werken bijvoorbeeld. Dus als je dit uh, uh, zou doorvoeren, dan, dan, dan is de kans dat, dat een van die twee misschien moet stoppen met werken. Nou, ten eerste bij die twee, twee verdieners klopt niet helemaal, want de meeste twee verdieners reizen dezelfde kant uit. Het is niet zo dat het, het, het stereotype verpaaltje is dat je tussen twee, uh, baan, twee werklocaties in zit, precies in het midden, om goed hebt uitgedacht dat de ene naar links gaat en de ander naar rechts. Als je het meeste onderzoek lijkt laten zien dat de meeste mensen dezelfde kant uit reizen. Dus ook in, in dit geval gaat het argument niet op. Als de een dichter bij de werk gaat wonen, gaat bijna altijd. Bij uh, twee verdieners De ander ook dichterbij wonen. Nou, um, de, de, de, de mensen die dit nu aan de kaart uh, kaak stellen, dus rover en ook uh, de vakbonden, die zeggen ja, we zitten eigenlijk met de AWB uh, en, en de werkgevers ook zitten al jaren eigenlijk samen te werken binnen een platform: slim werken, slim reizen. Uh, dit doorkruist het eigenlijk helemaal. Laat ons nou gewoon zelf met plannen komen. Nou, dat is eigenlijk het omgekeerde. Als je goed kijkt naar de plannen, die worden vaak uh, fiscaal uh, gefrustreerd. Juist door dit soort dingen. Um, je, je, het, het, het is voor werkgevers veel moeilijker. om bijvoorbeeld. Uh, een, uh, een bus te organiseren. Want dat bus, bus organiseren. en daar geld voor vragen. dan wordt dat weer belast. Terwijl als ze, als ze nu een vergoeding geven. of gratis parkeren geven. dan. Uh, dan, dan, dan, dan wordt het niet belast. Dus het is eigenlijk het omgekeerde. Hmm. Ja, um, uh, uh, uh, ja als, uh, als we doen wat u wil. Uh, dan. Uh... Dat, dat vrezen die werknemers en ook de reizigers ook... Dat, dat mensen vanaf 2013 dan geld moeten toeleggen om naar hun werk te gaan. Want dat zal inderdaad niet van vandaag op morgen geregeld zijn... dat je pal naast je werk kunt gaan wonen. Ja, Geld toeleggen dat betekent net alsof je ergens verlies op leidt. Uh, het probleem is dat die mensen zelf blijven dat doen... dus die zullen er geen geld op toeleggen. Het is eigenlijk de maatschappij, dus de congestie. Het is milieu die er geld op toelegt. Dus ik, ja, ik nou ja, zie, ik, zie die, die dat die niet Iemand echt. merkt dat toch in zijn portemonnee. Zij, zij hebben uitgerekend 600 tot 1200 euro per jaar. Uh, dat is toch een slok van borrel. Nee, voor dat, dat is ook collectief. helemaal niet leuk. Het, duidelijk zijn. Niemand, het, is, het is gewoon een, een belastingverhoging voor mensen die verder weg wonen. Maar eigenlijk was het van tevoren een subsidie voor mensen die ver weg wonen. En dat is ook niet leuk. Niemand vindt het leuk als hij meer belasting gaat betalen. En dat is een consequentie van een systeem te hebben ingevoerd in het verleden. Wat je trouwens niet in andere landen hebt. Dat gewoon niet goed werkt. Nee. Je moet geen subsidies geven. Nederland is het land met de meeste woon-werkverkeer. En um, daar is een reden toe... Uh, het aanleggen van veel uh, uh, uh, snelwegen is er eentje van. Maar dat is mooi, dat geeft ook dat, geeft ook dat we dat in ieder geval snel doen. Maar om het dan ook nog eens te gaan subsidiëren dat mensen heel lang in de file moeten gaan staan, dat moet je gewoon niet hmm. doen. U zegt eigenlijk dat het is een luxe vergoeding uit het verleden uh, die je nu terugdraait vanwege de economisch zware tijden ook. Uh, en, en u vergelijkt net al even met het buitenland. Uh, want daar kennen ze dat helemaal niet, zo'n volwensste tax? Uh, eigenlijk niet. Hebben het systeem wat we wat eigenlijk in 1989 ooit eens een kabinet overviel, die reiskosten voor uh, ja. Dus dat, de, dat je sowieso een vergoeding kreeg. Maar eigenlijk de andere landen niet. Kijk, als je bijvoorbeeld in, uh, in Engeland woont. Dan, uh, en je zegt dat het in Nederland. Uh, um, dat je een vergoeding krijgt, dan vinden ze dat. En dat het ook nog eens onbelast is. Dat vinden ze heel raar. Ja. ja. Dus niet er is, er is geen goede economische reden in ieder geval om dat te geven. Maar Duitsland compenseert, geloof ik wel. Hè? Ja, die doet het eigenlijk via een forfait. Dus die, daar krijg je, geloof ik, um, 30 cent per. Kilometers. Um, en dan is het ook weer per staat verschillend. En dan verschilt ook nog weer is of je tot, tot een bepaald maximum. Ja. Nou, stond het dus in dat lenteakkoord... van die vijf partijen. Nou ja, je ziet eigenlijk dat dat uh, het, was, het, het akkoord was nog niet eens droog. Toen gingen sommige partijen al uh, zich terugtrekken of gingen onderdelen eruit slopen. Van nou ja, uh, dit wel en dat niet. Uh, alleen, geloof ik, D66 staat er nog pal achter. Zeggen afspraak is afspraak. Ook al is het een vervelende maatregel. Uh, wat, wat vindt u daar? Van. Het is wel logisch als je hoort wat er in het land van gevonden wordt. Hè? Ja, nou, wat, wat eigenlijk het geval is, is dat um, heel veel mensen worden doorgetroffen. Wat mij betreft niet met een heel groot bedrag. Want er zijn andere maatregelen die worden getroffen waar mensen veel hogere bedragen gaan. Maar gaat het om veel minder mensen. En dus het feit dat het zoveel mensen gaat en om een relatief klein bedrag, geeft toch dat het... en het ligt. Psychologisch vrij gevoelig gaan mensen erover over klagen. Maar ik zou zeggen, ja, het, het, is, een verand, het is gewoon een. Wet, als een wet niet goed werkt, dan moet je het proberen te veranderen. Mm. Dat is net zoals de overdragsbelasting, die is van 6% naar 2% verlaagd. Dat was ook een belasting die niet goed werkte. En, dat, en hier luistert de politiek uiteindelijk naar wat eigenlijk uh, uh, zeg ik, de meeste mensen in de samenleving vinden dat je verhuizen niet moet belasten. En uh, ik denk dat de meeste mensen. Uh, als ze over de principes nadenken dat ze ook denken van ja, je moet woonwerkverkeer eigenlijk helemaal niet, helemaal niet een subsidie geven. Alleen ja, op het moment dat je hem krijgt, vind je het natuurlijk niet leuk dat je moet inleveren. Ja. Iemand uh, op onze site heeft gereageerd op die stelling en die zegt uh, de de tax uh, gaat natuurlijk mensen direct in de portemonnee raken. Maar dat zijn over het algemeen niet de allerzwakste. Want dat blijkt geloof ik uit onderzoek. Die wonen ook, uh, ook dichtst bij hun werk over het algemeen. Klopt. Uh, als de tax niet doorgaat, dan moet de burger onherroepelijk... dus alle burgers, ergens anders de portemonnee uh, extra trekken. Dat is ook waar natuurlijk. De overheid heeft geld nodig. We hebben bijvoorbeeld uh, uh, uh, defensie nodig. En uh, de dijken dus moeten ook onderhouden worden. Dat is een goed voorbeeld, want daar willen ze ook flink op bezuinigen. Ja, nou laten we dijken noemen. Niemand wil ja. die dijken niet onderhouden. En dan, iemand moet die dijken toch betalen. Nou, dan kan je dat beter doen uit het uh, verlagen van de, of deze tax dan op een andere manier. Maar ik bedoel zelfs een partij als GroenLinks... Hè, die toch ja, voor het milieu is... Uh, dat haalde u ook aan als een belangrijk argument... Uh, die zeggen toch ook voor... Ja, we willen er voor een deel weer vanaf. Ja, ik, ik begrijp hun nou argumenten wel... maar ik denk dat ze niet goed doordacht zijn. Uh, de GroenLinks is een partij die er voor uh, openbaar vervoer is. En ze zeggen dus nou... De, dat is dus niet zo goed voor het openbaar vervoer. Dus ze willen het partitieel doen. Alleen voor de mensen die met de, uh, met de auto komen. Ja. Ik ben er niet helemaal mee eens. En als je goed nadenkt over openbaar vervoer... wordt in openbaar vervoer in Nederland al zwaar gesubsidieerd. Maar dat is niet mijn belangrijkste argument. Het belangrijkste argument is dat uh, openbaar vervoer... is eigenlijk te goedkoop tijdens de spits. En misschien wat aan de dure kant buiten de spits. Kijk, de treinen zijn vol om uh, tussen 8 en 9 ja. En leeg om elf uur s'avonds. Je Bet betaalt wel hetzelfde bedrag. Door deze Forense tax, eigenlijk uh, door die reisomkostenvergoeding niet te belasten... maak je dat nog extremer. Eigenlijk is het zo dat voor mensen die woonwerkverkeer om acht uur reizen... die reizen goedkoper dan als ze in hun vrije tijd uh, zaterdagavond om elf uur gaan. Mm -hmm. De NS wil eigenlijk natuurlijk het omgekeerde. Die wil eigenlijk de prijzen verhogen... Op, het, uh, op, op, op de tijdstippen dat het ja. het drukst is. Ja. Dat, wat, dus wat gebeurt er nu dat de NS eigenlijk, het is helemaal niet goed voor de NS, die moet eigenlijk worden eigenlijk gedwongen om treinen in te zetten. Ja. Die alleen maar vol zijn tussen 8 en 9. En om elf uur s avonds ja. op zaterdag of op een maandagavond de rijden ze leeg. Dus het wordt kunstmatig eigenlijk in stand gehouden, kan je zeggen op deze manier. Ja, momenten. ik denk. Ik snap ook eigenlijk niet goed waarom GroenLinks en Rover hier zo tegen zijn. Want ik ben ook erg voor openbaar vervoer. Maar je moet het wel goed regelen. En in dit geval betekent dus dat je een soort piekbelasting gaat uh, creëren. Artificieel door belastingen. Nee. En uh, um, um, deze um, piekbelastingen, die kosten veel geld. Ja. Je wil namelijk een, een systeem hebben waar mensen regelmatig gebruik maken van openbaar vervoer. En dan kan je het relatief goedkoop doen. Want in Japan is het gewoon kostendekkend. In Nederland gooien we er heel veel subsidie tegenaan. Nou, dat, dat kan je misschien nog wel rechtvaardigen. Maar dan moet je er zorgen dat die, dat die vraag naar openbaar vervoer zich uitspreidt over de dag en niet in een piek komt. En wat we nu doen, is een systemenstand houden... dat we zeggen, ja, we geven uh, uh, woon-werkverkeer, geven een subsidie... Ja, dat versterkt die piek. En die, die piek wil je juist verminderen. Um, als gezegd, hè, het leeft echt wel in het land. De ANWB heeft geloof ik een site geopend waarop je kan uitrekenen wat de taxie gaat kosten. Nou, 300.000 mensen hebben dat al gedaan. Ja. Veel weerstand. naar nou, ja, de politiek die gaat dus uh, een beetje terugkrabbelen. Duidelijk. De ChristenUnie kwam ook nog met een soort uh, compromisvoorstel... Uh, ah. om de vrijstelling uh, voor onder de 50 kilometer uh, te handhaven. Is dat dan een mooi compromis, vindt u? Ja. Of... Nee, want er is haast niemand meer dan 50 kilometer. Dus dat is weer een, zou ik zeggen, een oplossing van een regel op een regel. Dat het het is, is een kleine verbetering, laten we ja. duidelijk zijn. Ja. Maar in Nederland zijn er heel weinig mensen die meer dan 50 kilometer doen. Die zijn er wel hoor. Maar ja. um, het, het, het, het, ik snap niet waarom je überhaupt een, een regel gecompliceerd van maakt. Kijk, het mooie is van dit geval, meestal zo is dat er voorstellen komen die, die dingen gecompliceerder maken, ook qua belastingwetgeving. Het leuke nou is dat het is ook nog eens een versimpeling is. Ja. Ja, dus, dus, het is een verbetering, Ik ben ook wel mee eens. Ja. Maar eigenlijk, waarom, waarom maak je het zo gecompliceerd als het zo simpel kan? Ja. Uh, ik hoor het al, u levert hem met alle plezier uh, in. Uh, in de zin van, uh, het moet gewoon blijven, eigenlijk uh, die forense tax. Zeg ja, u. liever wel. We gaan kijken wat onze bellers vinden. En ik kom zometeen graag bij u terug om uh, de reacties uh, nog even door te nemen. Kijk eerst even naar de site, want daar staan al wat gegevens op. Daar hebben mensen gestemd. Um, dat zijn er zo'n 700 intussen. 70% is het eens met de stelling, 30% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag met uh, Paul Luning. Ik ben het eens met de stelling, want ik vind het onevenredig redelijk zwaar uh, ja, uh, pakken van uh, mensen die werken. U bent het niet uh, met meneer Van Ommeren eens? Nee, absoluut niet, nee. nee, nee. Ik hoor bedragen van maximaal 1200 euro per jaar. Nou, in mijn geval wordt het 1800 euro per jaar. Ja. En... U hebt het zelf wel even uitgerekend? Ja, dat ja. is niet zo moeilijk, nee. nee, nee. En en de argumenten, en hoe ver woont u van uw werk? 77 kilometer. Kijk aan, dus u zit wel dik boven, die, uh, boven, boven dat gemiddelde? Ja, ja, heel dik. En dat kan niet anders? Nee, het wordt heel lastig. Als ik met de uh, trein moet reizen... dan, uh, ja, dan zou ik nou, nou, bijna een half uur op de fiets moeten uh, daarnaast. Dus dat wordt heel lastig. Ja, ja. Goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ik, uh, ik ben ook voor de stelling dat de forense tax afges dat niet moet... Laat ik het zo zeggen. Ja. En waarom? En die meneer, nou, die meneer zegt wel dat er niemand verder dan 50 kilometer van zijn werk woont... en dat alleen de, uh, de rijken gepakt worden... Maar misschien is hij meneer vergeten dat sociale uitkeringsvertrekkers verplicht zijn om verder van hun huis te gaan werken. Mijn vriend heeft een sociale uitkering. Die heeft de afgelopen maand twee banen aangeboden gekregen in Kampen, één in Groningen en één achter in Drenthe. Met een gemiddelde afstand van 180 kilometer heen en 180 kilometer terug. Ja. Als dus daar dan die forensentax op ingevoerd wordt... ...dan word je drie keer gepakt. Ja, ja, ja, dus, ja. dus de politiek praat zoals zo vaak weer met twee monden. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. Joost van der Rens steekt je mee. Ook lekker vanuit de auto te bellen? Ja, het is even niet anders, hè. <laughs> Vertel het maar. Nee, ik, ben een, ik ben het niet eens met de stelling. Uh, een element wat echt onderbelicht wordt in deze zaak... ...is de, de belasting voor de op. Ik rijd de auto bewust niet privé... ...dus ik rijd extreem weinig kilometers met de auto... Maar ik word gedwongen nu om te gaan betalen voor een oneindig aantal gratis kilometers met de leaseauto. Ja. Dat betekent dat ik vooraan, vanaf volgend jaar extreem veel gebruik ga maken van deze auto. Omdat ik hem toch moet betalen en ik daar gratis kilometers voor krijg. Dus die prijs drukt om dan minder kilometers of efficiënter te gaan werken. Ja. Ik zit er absoluut niet in voor die auto. Nee. En eigenlijk is dat dus uh, ook slecht voor het milieu, want u gaat meer met die auto rijden dan u nu doet. Oh, zeker. Ik ga een GroenLinks partijgenoot zoeken... waar ik mijn auto met, uh, met een baksteen op het gaspadaal kan zetten dag en nacht. Dat kost mij niks. Oké, okay. dank u wel voor het bellen. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, mm mijn neemhoor. Ik vind dat die tax nooit ingevoerd mag worden. Ik krijg een kilometervergoeding... en die kilometervergoeding is nog niet eens kostendekkend. Ik denk dat meer Van Omren, zoals uw uh, gast heet... geen enig idee is dat kostenvergoedingen geen inkomen zijn... De vergoedingen die je krijgt, zijn niet eens kostendekkend. Nee. Dus ik krijg 19 cent. Als mijn baas met 23 cent zou betalen, krijg ik nog een nabelasting ook. Dus ik betaal al belasting over een minimumvergoeding die ik ga krijgen. Ja. En bovendien, als ik met een openbaar vervoer zou gaan... Ik woon 28 kilometer van mijn werk. En dat betekent twee uur rijden met openbaar vervoer. Want in Noord- en Heels Nederland is het openbaar vervoer allerbelabberd. Ja. Ja. Ja? Dus uh, uh, gewoon klinklaar en onderste getallen noemen... Ja, het zal allemaal onderzoek zijn, maar getallen zijn maar anders aan de praktijk. Ja. Dank u wel, voor het Bellen. TNL, goeiemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben het uh, voor het grootste gedeelte eens met de stelling dat die Verenigde-tax afgeschaft moet worden. Want ik, uh, ja, ik ben al, al gepensioneerd, hoor, dus ik, ik heb er geen last meer van. Maar ik heb er jaren geleden dat je tussen 15 kilometer naar je werk moest fietsen. En... 15 kilometer terug, nou ja. dat is als je in, in, in, uh, gezond bent, van lijf en leden bent, is die 15 kilometer best te doen. Je bent, je bent niet later op je werk en dan kost je ook veel minder. Je hebt er dan helemaal niets mee te maken. Hallo? Ja, nee, ik, ik, zit aan, ik zit met open mond te luisteren oh. waar, waar dit heen gaat. Nou, ik vind dat die van wat dat dan gaat, ja. uh, niet afgeschaft... Uh, afgeschaft moet worden ja, ja. voor de mensen die, die, die, die, die makkelijk om de fiets naar hun werk kunnen gaan. Ja. Dat, dat, dat, dat, dat snijdt dat mensen niet aan twee, misschien wel aan vierkanten. Ja, het is ja, maar, veel maar, beter maar, voor het maar, milieu, maar, het is beter voor de gezondheid, het is beter voor de portemonnee. En ja. het, is, het is ook nog heerlijk om te kunnen fietsen. Ja, zeker, maar waar leg je de grens natuurlijk? Moet je 77 do te doen of 15, uh, zoals hij dan uh, in zijn geval uh, noemt. Stam.nl, goedemiddag. Mark Westendorp spreekt u. Ik ben uh, advocaat. Ik heb de auto nodig voor, voor mijn werk. En ik woon uh, ongeveer 50 kilometer van het werk af. Ik vind inderdaad dat uh, forensentakten worden afgeschaft. Het werkt volkomen bespottelijk dat je als je inkomen wil verdienen. en dus niet op de uitkering wil leunen. dat je aan, daarmee belasting gaat betalen. Dat je dan ook nog in die pogingen om dat inkomen te verdienen. wordt belast. Want dan moet je belasting betalen over de. Benzine, btw en accijns, mm -hmm. je auto, die moet je wegenbelasting overbetalen. Je auto moet reparatie, APK, verzekering. U, u zegt eigenlijk dat je Ook... zou er bijna van thuis gaan zitten. Nou, daarvoor vind ik mijn werk te leuk. <laughs> en als er een prima alternatief openbaar vervoer is, dat is prima. Mijn huizen van bevaring, dat ligt zo ver weg in TBS-kliniek. Ik ben een strafrechtadvocaat. Ja. Dat is allemaal niet te doen. Hebben we al eens gedaan met openbaar vervoer? Drie uur heen, drie uur terug. Dat is echt zonde van de tijd. Ja. Laten we liever de leaseauto's een regeling afschaffen, want dat is luxe. Dat is niet nodig. Nee, goed, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Ja? Zeg het maar, mevrouw. Nou, ik ben uh, 78 jaar. Ik ben gehandicapt. Ik heb uh, artrose en artritis. En ik, ging, uh, ik heb mijn kinderen buiten de plaats wonen. En ik uh, woon zelf in het midden van het land... En ik ben nu uh, op, mijn, op de valies, kilometers die ik al had, ben ik sowieso al gekort. En nu moet ik 1,20 euro per kilometer betalen. Dus rekent u maar uit, hè, als ik 60 kilometer naar mijn kinderen moet... Nou, dan heb ik... Dat is een enkele reis, hè? Mm -hmm. Nou, dan rekent maar uit wat het kost. Toch gauw 80 euro, denk ik. Ja, meer. Ja, daar ja. ben ik heen, hè? Ja. Ik moet ook nog een keer terug. Ja, dus 160 in totaal. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. En, het, het, misschien, is het, misschien is het 150, ik, ik ben daar niet zo. Maar dat is dan niet op te brengen. Nee, kortom, u bent het uh, uh, met die stelling eens of oneens. Wat was de stelling? De politiek moet afzien van de forense tax. Ja, natuurlijk. Ja. Ik bedoel, kijk eens, de, de, de mensen die dik verdienen. ja, die hebben hun geld toch al wel uh, ja. ondergebracht. Ja. Maar. Mevrouw, we doen er nog eentje. Het moet boven de leeftijd zijn. Ja. ...gepensioneerden die gehandicapt zijn. Hè? Het gaat bij ons dubbel op. Ja. We zijn gehandicapt, dus we raken in een totaal isolement. Ja. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. U bent de laatste. Ja, goedemiddag met uh, Maarten. Ik wou ook nog even reageren op de stelling. Ik vind trouwens dat uh, meneer Van Ommeren erg weinig ruimte openlaat... ...voor uh, wat andere mensen vinden. Hij komt met allerlei, ja, ik zou bijna zeggen, een soort juridische bewijzen... ...waarom het uh, afgeschaft moet worden, maar... Ik ben iemand van verplaatjes in de mensen die uh, daadwerkelijk ondergaan. En wat betekent dat voor hun? Nou ja, goed. Ik, ik vind het wel aardig dat hij er in ieder geval allerlei onderzoeken bij haalt. En ik, vind, ik kan zijn redenering ook nog wel volgen. Kijken of je het er mee eens bent of mee oneens. Dat is, dat is nou het aardige van dit programma natuurlijk. Nee, oh, die mogen... En, en, en wat, wat, wat vindt u? Ja, ik, ik, vind dat die, uh, uh, uh, ik vind het gewoon raar waarom die reden niet weggaat. Ik vind, uh, ik vind die belasting. Uh, we betalen al zoveel belasting. Bovendien, ja. op elke liter brandstof zit een euro belasting. Hè? Ja, ja, ja. Goed, uh, dank u wel voor het bellen. Uh, en dat zeggen we ja. tegen iedereen die de moeite heeft genomen om te bellen. Uh, meneer Van Ommeren is Jos van Ommeren. Hij is transporteconoom. Uh, verbonden aan de Vuur in Amsterdam. Heeft meegeluisterd. Uh, meneer Van Ommeren, als ik het samenvat. Uh, er was geloof ik één iemand die iets in uw kant opschuift. Maar de rest was. Uh, nee, we zijn niet bij eens. Nee, <laughs> nee was Behoorlijk, behoorlijk oneet, zeg ja. maar. Maar dat vind ik juist wel grappig, dat u, dat, ja, dat u gewoon toch voor uw woord staat... en, en dat hier hebt verteld. Want ik, ik, ja, ik, ik, ik, nogmaals, ik, ik kan daar in de hering helemaal volgen. Maar, maar u hoort uh, dat mensen zeggen, ook van ja, theorie en praktijk... is toch nog even wat anders. Nou, maar laten we zeggen, ik ben ook een woonwerkverkeergenieter, Dus ik, ik weet waar ik het over heb. En ik heb ook vrienden die in de auto zitten en zo. Dus, dus ik denk dat ik in een isolement zit. Even voor de duidelijkheid, uh, alle mensen die hiervoor op vooruit gaan... die, die heeft u niet gevraagd. En dat, zijn, dat is er namelijk een hele grote deel van de bevolking. De bevolking die niet werkt bijvoorbeeld, maar die wel last heeft van woon-werkverkeer. De mensen die teveel betalen voor openbaar vervoer op bepaalde momenten. De mensen die op, een, op loopafstand van hun werk wonen. Al die mensen worden door bevoordeeld. Want die krijgen eigenlijk, de rest gaat meer betalen. Ja. Dus wat, ik vind het niet zo raar dat die mensen gaan mopperen. de mensen die geraakt worden gaan mopperen. Ja. Maar de, de meerderheid van de bevolking, die, die, die, die, die, die heeft hier voordeel van. Maar Alleen zijn goed, de mopperaars. Maar goed, even de mensen, nou ja, mopperaars vind ik in dit geval... Oh, De mensen die geraakt worden. Ja, precies. En, en, dat, en dat zijn toch wel reële verhalen ook. Als je 77 kilometer van je werk woont. Ja. en je hebt plezier in je baan. en sowieso is het moeilijk om nu. Uh, ergens iets anders te vinden. Ja, dan, en je moet 1800 euro nu daardoor bij gaan betalen. Dat, dat, ik kan me voorstellen, dat het hakte behoorlijk in. Ja, dat is ook. En ik zeg. Dat is, dat, is, dat is ook uh, absoluut niet leuk. En ik, daarom kan je, zijn ook wel argumenten. T, um, ervoor te zijn... om het langzamer in te voeren, bijvoorbeeld. Maar er blijft bij dat, dat die regel. die man had deze. Of vrouw die het eigenlijk een man was, had in, onder normale omstandigheden. Of gezegd, nou die 1800 euro heb ik er voor over per jaar. Mm -hmm. Of hij had gezegd, wacht even, die 1800 euro had ik er niet over per jaar. En had die baan of die woning niet geaccepteerd. Ja, ja, Wat ja, we ja, gewoon ja. doen, is, een, is mensen uh, subsidiëren om een iets te na te nemen. Een snoepje ja. houden we voor. neus ja. Dat doen we ook niet voor, zeg maar, voor, um, uh, voor Efteling om nee. weer terug te komen. Nee, Meeste nee. mensen nee. in Nederland gaan graag naar de Efteling. Het is een grote afstand ja. reizen. Maar we gaan ook niet zeggen, de overheid, we gaan subsidiëren om nee. naar de Efteling te gaan. Dank u voor het meedoen uh, aan stam.nl. Jos van Omren, uh, uh, we kijken of de politiek... De rug recht houden en of dit uh, terug gaat komen in de welke koort dan ook. Snel naar Jan Mom voor de onderwerpen van Vrijdagmiddag Live. Jan. Rens Leijten, Pepijn Laanen van van Tegenwoordig... Judith van der Loo over zingende onder Gibbons. Moet de overheid proberen echtscheidingen te voorkomen? We gaan het over de campagne en de politiek hebben. Jeroen Stompoort, Justus <laughs> van Oel, Bert Brussen. Live muziek van, Sorita, het is hier ontzettend gezellig. heel erg leuk, wel een beetje warm, maar kom vooral langs aan de kroon aan het in Amsterdam. Lekker, lijkt -lek zelf wel een rapper, joh. Uh, veel plezier. Ik wens u een prettige vrijdag verder. Prettig weekend. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012. Met elke ochtend een lijsttrekker in het NOS Radio 1 Journaal.